12 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een Lawine in het skigebied bij Leg in Oostenrijk heeft drie Duitsers het leven gekost. Een vierde Duitser wordt nog vermist. De vier skiers waren aan skiën op een afgesloten route. Ze hadden speciale Lawine Airbags bij zich, maar desondanks werden ze toch bedolven. Oostenrijk, Zuid-Duitsland en Zwitserland kampen al enige tijd met hevige sneeuwval. Op veel plekken in het noordelijke Alpengebied is code rood afgegeven voor lawinegevaar. De koning en de koningin zijn vandaag officieel verhuisd. Het gezin heeft Villa Eikenhorst in Wassenaar... verruild voor Paleishuis ten Bosch in Den Haag. Dat is de afgelopen drie jaar voor 63 miljoen euro verbouwd. De renovatie van het woongedeelte is klaar, de rest volgt dit voorjaar. Huis ten Bosch wordt gebruikt als woonpaleis en voor officiële ontvangsten. Bij een brand in Waverveen, bij Vinkenveen zijn vanmorgen vroeg diverse auto's in vlammen opgegaan. Ze stonden op het terrein van een autobedrijf. Toen de brand weer aankwam, stonden zeker tien auto's in brand. Door de harde wind sloeg het vuur snel over. Uiteindelijk zouden veertien auto's verloren zijn gegaan. De oorzaak van de brand in Waverveen is niet bekend. Door het zachte weer ligt de natuur een maand voor op schema. En daardoor zijn er nu al bloeiende hazelaars, sneeuwklokjes, peenkruid en elzen. Hooikoortspatiënten kunnen komende week last krijgen van elzenpollen... waarschuwt website Nature Today. De eerste elzenpollen waren er tijdens de kerst. De komende week wordt de tweede piek verwacht. In december bloeide ook de hazelaar al op grote schaal. De piek lag rond de jaarwisseling anderhalve maand eerder... dan het gemiddelde van 50 jaar geleden. Het weer nog geleidelijk droog en af en toe een bui. Verder veel wind, het wordt 9 graden. Morgen wat buien in het Noordoosten, mogelijk met hagel of natte sneeuw. Veel wind en het wordt 3 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 zei het, vertolkt door zangeres Sylvia Droste, met de groep Bart Bones. Onder leiding van trombonist Bart Vallier. Aan de slagwerk hadden we John Engels. En die zit ook aan de slagwerk bij het volgende stuk. Een trio-opname. Trio Arnold Klos piano. Henk Haverhoek. Ik zou zeggen, good old Henk Haverhoek. Die zal vergevorderde leeftijd, maar speelt nog steeds als een duivel zo goed. En John Engels, a little expertise. Kom terug bij deel 2, ZFMDS. Dit was het trio van Arnold Klos. Met een kleine maar fijne slagwerksolo van Good Old John Engels. Die nog steeds rondtoert door Nederland. Nog ontzettend lekker speelt. In de tachtig is, maar van geen ophouden weet. En terecht. We gaan nu naar de gitaar van Lorindo José de Arujo Almeida Nobrega Neto, oftewel Lorindo Almeida, een uh, gitarist die uh, in Brazilië is geboren en zijn succes verder heeft uitgebouwd in Amerika, waar hij onder meer speelde bij Stan Kenton, Bud Shank, Stan Getz. Uh, Gilberto Bossa Nova Quartet, The Modern Jazz Quartet. Nou, te veel om op te noemen. We gaan luisteren naar um, het stuk Samba Triste. at me. Mom, she's also nice to me. She is almost breaking my heart. I'm beside her. Please let her conscience guide her. Mom, she wants to marry me. Be my honey babe. She gets bolder now, she's leaning on my shoulder Ma, she's kissing me Ma, she don't look good to me Ma, her waist is 53 She has almost ruined my car When we go out, all the tires begin to blow up ma. She wants to marry me, that could never be. Suppose a baby should come later, it's got to look like an alligator. Ma, why don't you rescue me? Ma, I found out she's got dough Ma, she owns the B and O. She has just bought eight city blocks in New York City. You know, all at once, this girl looks pretty. Ma, if I would say I do, she would promise to. Make my future very pleasant. four will be my wedding present. Ma, she looks good to me. Buy me the seven seas to swim in. Refix the beach with gorgeous women. She looks good to me. Ma, she's making Eyes at Me. Dat is uh, de groep, de jazz- en bluesband van Chris Monen. Uh, ook te gast geweest hier in uh, de reeks Jazz in de Krocht. Chris Monen op de gitaar. Shoe Dijkhuizen, ook een oude bekende. Hier in de kort. Op de tenor Jos Machtel speelt uh, op deze CD trombone, cornet en tuba. Hij is uh, um, tegenwoordig al een hele tijd de vaste bassist van het fameuze Brussels Jazz Orchestra. Een uh, flinke tegenhanger van onze uh, Jazz Orchestra of de concertgebouw onder leiding van Henk Meutgeert. Uh, die, die Brusselse jongens die zijn uh, op heel hoog niveau aan het spelen. Martijn Vink speelt slagwerk. En Frans van der Geest horen we op de bas. We gaan nog één stukje van deze CD horen. De One Note samba. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want als ik zeg de one-note-samba, dan gaan we ook horen de one samba This is just a little samba, built upon a single note. after notes are bound to follow, but the root is still this note. Now this new one is the consequence of the one we just been through. As I'm about to be the one. Consequence of you. There's so many people who can talk and talk and talk and just say nothing. On nearly nothing, I have used up all the skill know and knowing at the end. I come to nothing. Or nearly nothing. So I come back to this first note. As I must come back to you, I will pour into this first note. All the love I feel for you. Anyone who wants the whole show, rain me finds all Tito. He will find himself with no show. just Play the note, you know talking talking talking talk just say nothing only nothing I have used up all the skills I know and at the end I come to nothing, nearly nothing so I come back to this first note, as I must come back to you, I will pour into this first note all the love I feel for you anyone who wants the whole show, Rémy finds all he will find the self with no show Chris Monen zong en speelde met Chris Monen's Jazz and Blues Band. We gaan nu luisteren naar Buddy Rich. Een Amerikaanse jazzdrummer en bandleider. Door velen beschouwd terecht als de meest legendarische... en invloedrijke drummer in de geschiedenis. Um, vanwege zijn fabelachtige techniek... onuitputtelijke energie en ridicule snelheid waarmee hij kon spelen. Hij al elke slag was raak. Het was perfect tot in de puntjes, altijd. En hij had, speelde altijd maar op een relatief klein, bescheiden drumstel, maar haalde daar van alles en nog wat uit. We gaan eh, luisteren naar een live-opname in een Mellow Tone. Daar vroeger wil ik niks aan toe. De big band van Buddy Rich. Live op Noordzee Jazz Festival. We gaan nu naar een Belgische multi-instrumentalist. Ronnie Verbiest. Die speelt uh, voortreffelijk accordeon en saxofoon. En uh, speelt in allerlei bezettingen. En is veel gevraagd in de jazz scene. Nationaal en internationaal. We gaan luisteren naar... Een stuk van een cd die heet Ronnie Verbiest plays Dave Brubeck. En het zijn bijna allemaal composities van uh, Brubeck. En het eerste wat ik graag wil laten horen is uh, Verbiest op het accordeon Broadway Bossa Nova. op zijn accordeon. Hij speelt ook voortreffelijk... baritonsax. En daar gaan we nu een voorbeeld van horen. De, ook een compositie... van Dave Rubek. The Basie Band is back in town. Ronnie Verbiest. We gaan nu over naar Rob Matna. Hij speelde in de Nederlandse jazz een dubbele sleutelrol. Sinds de vroege jaren 50 als bob pianist en vanaf 85 als conservatoriumdocent. In 1998 kwam hij naar het North Sea Jazz Festival... met een quintet vol jonge talenten die deels bij hem hadden gestudeerd. Heerlijk als je het zo kan uitzoeken. Zoals Pianist Michiel Boslap. In zijn compositie Melodien is Matna op keyboard te horen... maar hij geeft sopraan, straks Tom Beek... ook een bekende hier in Zandvoort, uh, in de kort. Michiel Boslap en bassist Frans van der Hoeven alle ruimte. Rob Matna quintet. Nummer Ungaria, een compositie van Django Reinhardt, gespeeld door slechts drie personen. En het klinkt vol en mooi en zuiver en gewoon helemaal goed. John Friedrichs, rhythm Robin Nolan, de solo en Paul Meander op de contrabas. Ik laat nog een stukje van dit trio horen en dat is de uh, september song <laughs> Deze uitzending van ZFM Jazz op zondag besluiten luisteraars. Maar niet nadat ik uh, iedereen van harte aanbeveel vanmiddag te gaan luisteren en kijken naar Deborah Carter in de krocht in de serie Jazz in de Krocht. Het tweede bericht is dat wij uh, ZFM Jazz samenstellen en presenteren met een, een team. En dat team dat, uh, zou Uitbreiding erg op prijs stellen. Dus als je erover denkt om ook eens te presenteren... of uh, een bijdrage te leveren of een mee te presenteren... Uh, op zondagochtend, wees van harte welkom en meld je aan. We zijn uh, altijd erg blij als er uitbreiding komt... en mensen meedoen bij het samenstellen van dit programma. De laatste noten zijn voor... Twee heren uit Haarlem. Ruud Brink en Ray Kaart. Die uh, heel veel dingen samen gedaan hebben. En mooie opnames gemaakt. Ik ga nu draaien. Sunday. En wij horen... Uh, Descartes, kaart Ruud Brink op de sax. Uh, Jan van Twijver op de piano. Halwerf gitaar Hans Mantel op de bas. En Chris Dekker op het slagwerk. En dat uh, gaat zijn het nummer Sunday... Nou, dat is ons uh, op geen enkele manier gegund. Ik kan, uh... Ja, dat gaat het niet worden. Helaas, de machine hapert, of de cd hapert, houden we het er goed. We gaan uh, besluiten nogmaals met het Robin Nolan Trio. Graag tot volgende week.